Ja, nog eventjes, uh, nog eventjes wat opnemen voor het eind van het jaar. dit is mijn laatste, mijn laatste vrije dag van het jaar. Morgen moet ik weer aan de slag. Dan zit ik weer in de ploegendienst en morgen mag ik lekker weer van kwart voor zes avonds tot zes uur ochtends. Ja, lekker op uh, oudjaarsdag zo. Maar ja goed, Ach, het is niet anders. Het is werk zullen we maar zeggen. Uh, ik heb ook geen problemen mee. Hoor. Ik vind het allemaal prima. Ik heb het dan prima naar mijn zin, zoals jullie weten. Dus dat maakt ook verder helemaal niet uit. Het is alleen, uh, mijn dochter komt morgen, dus die, uh, ja, die zit de halve dag alleen. En uh, dat is natuurlijk wel baar. daar baal ik wel een beetje van. Maar goed, we gaan gewoon met frisse moed het nieuwe jaar in. En uh, nou ja, mensen die regelmatig naar mij luisteren en die mij kennen, die weten dat het voor mij heel veel op de planning staat. En uh, goed, ik heb het allemaal wel over gehad, daar zal ik het straks nog wel even over hebben, maar... Ja, we gaan dit uh, oude jaar nu afsluiten. En... Uh, Terugkijkend op het oude jaar, ja, yeah. wat kan ik ervan zeggen? Het begon eigenlijk heel erg goed. Uh, eind vorig jaar uh, ja, hebben we eigenlijk uh, mijn afgelopen relatie nieuw leven ingeblazen. Dat was al een keer uit geweest, heb het voor de tweede keer geprobeerd. En uh, ja, dat liep allemaal uiteindelijk toch anders dan verwacht en iets, iets wat ik totaal niet had verwacht. En uh, het eindigde een soort van abrupt. En daar heb ik het best moeilijk mee gehad, zeg ik jullie eerlijk. Uh, mensen in mijn directe omgeving weten wat voor impact het eigenlijk op mijn leven heeft gehad. En uh, wat het ook uh, lichamelijk met mij heeft gedaan, ook geestelijk natuurlijk. Uh, iets wat totaal nieuw voor mij was. En dit is de eerste keer dat ik er echt openhartig over praat, openbaar. Dus dat, uh, dat zegt wel wat natuurlijk. Ja, dat heeft mij uh, ja, wel best wel diep geraakt. Ik, uh, ik, ik heb er best een paar maanden over moeten, moeten doen om uh, alles een plek te geven. En dat komt eigenlijk gewoon meer omdat het gewoon zo onverwachts kwam. En, en dat ik het gewoon niet kon begrijpen en niet kon bevatten. En oh, kijk, de zaak is of ik het nu kan bevatten en nu kan begrijpen, dat laat ik even buiten beschouwing. Maar ik heb het inmiddels een plek gegeven en... Uh, ja, ik heb er mijn eigen ideeën over en ik denk dat het ook normaal is. Uh, ik kan altijd zeggen dat ik gewoon van mijn ex-vriendin enorm veel gehouden heb, dat ik me altijd 100% heb ingezet. Dat ik uh, er alles aan heb gedaan om het te, om het te laten slagen en uh, ja, weet je... In een relatie doe je alles voor elkaar. En voor mijn gevoel heb ik dat wel gedaan. Ik heb sommige dingen ook niet goed gedaan en dat, dat begrijp ik ook wel. Maar ik heb dingen nooit uh, bewust gedaan om haar pijn te doen of wat dan ook. En ik heb haar nooit benadeeld of iets dergelijks. Uh, ik ben altijd oprecht geweest. Waar en wanneer ik maar kon, heb ik haar willen helpen en, en, en geholpen. En ik denk dat dat normaal is en andersom uh, heeft ze mij ook heel veel gegeven. Alleen, uh, ja, weet je, ik ga niet in detail treden en ik, uh, ik, ik deel geen Zwarte Piet uit en zo ben ik niet. En uh, nogmaals, ik, ik heb zelf ook niet alles goed gedaan, dat weet ik. Maar, uh, ja, het is gewoon heel raar geëindigd en uh, dat heeft erin geresulteerd dat ik uh, mentaal een enorme klap gekregen heb. Zoals vrienden in mijn directe omgeving. Uh, weten uh, ben ik uiteindelijk ook in het ziekenhuis terecht gekomen. en uh, ja weet je dat zijn beslissingen die ik uh, ja waarvan ik nu zeg van ja dat, dat was het allemaal niet nodig geweest maar weet je je bent een mens en op een gegeven moment uh, krijg je als mens zijn er zoveel te verduren in je leven dat heb ik ook gehad ik heb jarenlang heb ik het ene naar het andere mee moeten maken dat op een gegeven moment gaat, uh, gaat er gewoon in je bovenkamer een of andere knop om. En dat is heel moeilijk uit te leggen aan mensen die nooit zo ver geweest zijn. Maar uh, soms heb je, en dat is heel raar, je eigen gewoon niet onder controle. En dan, het lijkt alsof je lichaam dan zegt van ja, maar weet je, uh, tot hier en niet verder. En we gaan ermee stoppen, want dit gaat gewoon niet zo. Nou, zo voelde ik dat en uh, ja, goed. Beetje om, om, een, om een lang verhaal kort te maken, ik heb daar zo'n klap van opgelopen toen. Dat ik uh, ja, iets gedaan heb waardoor ik in het ziekenhuis terecht kwam. En uh, dat praat ik niet goed. En ik weet dat ik dat niet had moeten doen. En ik weet dat ik er heel veel mensen verdriet mee heb gedaan. En mijn kinderen ook. En dat zal me ook echt niet meer gebeuren. Maar uh, ja, zo zie je maar. Iedereen kan op een gegeven moment zo'n soort van. Tussen haakjes inzinking krijgen. En, uh, ja, dat, dat is beangstigend. Aan de andere kant, uh, ja, heeft het me op dit moment ook heel veel opgeleverd. Want, uh, de ervaring die ik daaruit meegenomen heb, en het hele gedeelte dat vrienden van mij weten uh, wat een beetje zweverig overkomt, uh, laat ik hier maar even buiten beschouwing. Maar, eh, uh, ja, ik kijk gewoon heel anders tegen dingen aan nu. En ik kan dingen ook beter relativeren. Uh, ik, ik, ik weet dat er gewoon veel meer op de planning staat. En veel meer te doen staat voor mij. en uh, Dat is wel heel moeilijk uit te leggen aan mensen die... Uh, ja, weet je, ik vind het woord kortzichtig vind ik altijd een heel moeilijk woord. Omdat ik daar uh, sommige mensen mee tekort doe. Maar weet je, als jij dingen niet begrijpt. Of dingen niet gelooft. Dan wil dat niet zeggen dat die dingen er niet zijn. En uh, ja, dat is gewoon moeilijk uitleggen. En dat zijn dingen die ik uh, in eerste instantie aan iedereen vertelde. Maar mensen met hele scheve ogen aankeken. En. Uh, nou, dat heeft me doen besluiten om er gewoon verder niet meer op in te gaan. Ik hou dingen gewoon voor mezelf. En ik weet dondersgoed goed wat er allemaal is. En wat er allemaal gebeurt. En wat er allemaal staat te gebeuren. En ik hou dat gewoon allemaal lekker voor me. Ik. Uh, ja, laat ik het maar zo zeggen, ik ben er anders uitgekomen dan dat ik erin ging. En uh, dat heeft even geduurd om dat op de rails te krijgen daarna. Omdat ik het toch al wel een soort van plek moest geven en het uh, voor mezelf moest verwerken. Maar op dit moment uh, voel ik dat het gewoon mijn leven verrijkt heeft. En dat is gewoon een hele, hele unieke ervaring. En sinds ik dat geaccepteerd heb... ...merk ik gewoon dat er gewoon heel veel positieve dingen in mijn leven veranderen. Uh, het moment gewoon dat ik accepteerde wat ik had meegemaakt en dat ik zei van... ...nou oké, okay, uh, dit is gebeurd, ik sluit dat af, uh, ik ga veranderen en ik neem mee wat ik heb uh, ervaren... ...is alles veranderd voor mijn ogen en dat is gewoon heel bizar. Vanaf dat moment ging alles gewoon in, in, in, een, in een opwaartse lijn. Ik ben, zoals jullie weten, begonnen dus vier weken geleden bij mijn nieuwe baan. Ik had hiervoor had ik een prima baan hier bij, bij Amos. Ik was onderhoudsmonteur, zoals jullie weten, pak ik het prima naar mijn zin. Daar ben ik gestopt. Ik ben inmiddels dus procesoperator bij een, bij een kolenfabriek op Vlissingen-Oost. Totaal iets anders. Maar ja, dat bevalt gewoon prima en het loopt gewoon goed en het... Ook dat gaat gewoon zo positief. Ik werkte nu vier weken en na drie weken, als jullie mijn vorige uh, uitzending hebben geluisterd, weten jullie gewoon uh, dat ik verteld heb de vorige keer, dat ik op een gegeven moment bij de basisgroepen werd en die zei, nou we gaan je naar een hoger plan tillen en uh, noem maar op. Nou, ik was echt flabberkerster. Ik denk, nou ik werk hier drie weken. Hoe kan dat nou? Zelfs mijn collega die, uh, die erbij was, die zegt van ja, uh, hallo. Dan we gaan we heel erg snel. Ik werk hier nu vier jaar. En, uh, ja, ik ga ook hoger op, zegt hij. hij zegt, maar ja, daar heb ik een paar jaar over gedaan. Hij zei, je zit hier net drie weken. Dus ik vind het allemaal wel knap. Ja. Nou ja, dat vind ik ook. En ik ben er gewoon ontzettend blij mee. Dat is geen afgunst of zo, want hij is net zo blij voor mij als ik dat ik er ben. Maar het bevalt me ook gewoon goed. En ik lig daar ook gewoon lekker. En het lijkt alsof gewoon, ja... Ik omring me nu gewoon met mensen die me gewoon nog meer positieve energie geven. En ook dat klinkt dan gewoon weer fucking uh, zweverig en weet ik veel. Maar... Het is wel zo op het moment en ik zie het met mijn kinderen, mijn kinderen gaan nu ook gewoon heel erg lekker. Mijn, mijn, nou, mijn jongste dochter heeft veel, veel te verduren gehad, uh, daar ga ik het voor de rest ook niet over hebben. Dat heeft een oorzaak en uh, goed, dat gaat nu gelukkig allemaal wel weer goed. Uh, mijn oudste dochter uh, heeft ook heel veel uh, problemen gehad in het in, in leven, uh, met haar moeder vooral, uh, een moeder die geen moeder was voor haar. Moeder die er nooit was voor haar, moeder die haar mishandelde, geestelijk, uh, geestelijk als lichamelijk. En elke keer als ik dan weer een relatie had en het ging goed en daar komen de berichtjes weer binnen. <laughs> en uh, daar ging het goed en dan leerde ik een vrouw kennen weet je en, en, en, en mijn kinderen die krampen dragen helemaal vast aan hun haar. Want het was wel een soort van een nieuwe moederfiguur, een eindelijke moederfiguur en elke keer viel dat ook weer weg. En het was afgelopen, afgelopen jaar eigenlijk precies hetzelfde met mijn oudste dochter. Mijn oudste dochter had uiteindelijk weer een soort van moeder gevonden in mijn ex-vriendin. En dat liep dan allemaal weer verkeerd. En ja, mijn dochter heeft er gewoon wel weer een klap van opgelopen. En uh, dat is ook een van de, van de dingen die ook zwaar op mijn uh, mentale gesteldheid drukte. Op een gegeven moment als vader zijnde, dan kom je dan zo in een verdringdekje. Ja, elke keer doe ik mijn kinderen dit aan. En, uh, ja, dit is gewoon niet goed en dat heeft mij gewoon inderdaad een enorme last op mijn schouders gelegd en dat kon ik gewoon niet meer aan, uh, een paar maanden geleden. Ja, viel mij even zwaar. Ik ben altijd een, uh, wat dat betreft, uh, hoorde ik van mensen best wel een, uh, een keiharde lul af en toe en ik kan een keiharde vent zijn, uh, al, al vind ik van mezelf dat ik dat absoluut niet ben, want ik ben gewoon een watje en ik heb uh, te veel gevoel in mijn donder. Vind ik zelf, maar ja, andere mensen schijnen dat schijnbaar niet te vinden, en uh, nou ja, goed. Het resultaat is dus dat ik dat ook gewoon niet ben, want ik kon het gewoon niet handelen, en uh, nou, daar ben ik inmiddels dus van overheen, en uh, we gaan gewoon lekker verder, en uh, het komt allemaal wel goed, maar uh, ja, het heeft heel veel, uh, veel kracht en energie gekost, en uh, ja. Laat ik maar zeggen dat ik, dat ik hulp gekregen heb van iets uh, dat mij uh, sterker maakt. En uh, dat mij ook gewoon heel veel kracht geeft. En dat sleept mij er elke dag doorheen. En ik voel me gewoon op dit moment heel erg lekker en positief. En het gaat ook allemaal goed. En uh, ik ben er blij om. Ik ben blij met de kansen die ik krijg. Ik moet even een appje, uh, want er blijft een lampje knipperen. Dus ik krijg even een appje. oké. Okay. Naomi, oké. Okay. Gesproken bericht. Oké. Okay. Even kijken. Wat heb jij te melden? Voorlopig ben ik nog niet op mijn werk hoor. Dus uh, heb maar raak. Oké. Okay. Nou, is goed om te weten. Dan heb ik jou even. Nou, oké, okay, goed. Daar gaan we straks nog mee willen. Wat ik zeg, uh, het gaat voor de rest allemaal goed. En uh, nu dan, in ieder geval. En uh, daar ben ik heel erg blij om. En... Uh, ja, er staat gewoon heel veel op de planning. En... en, en, en ja, de positieve dingen. De, de vakanties. Het werk. Uh, met mijn kinderen. Uh, en de vereniging. Ik wil wat er op mijn pad gaat komen. Ik bedoel, ik heb een, uh, een roerig jaar achter de rug, zoals ik nou al verteld heb. Ehm... Uh, September, in september eindigde mijn vorige relatie en uh, ja, ik heb best wel een leuke tijd gehad. Ik was gek op die meid, ik was gek op haar zoon. Uh, het is eigenlijk voor de eerste keer in mijn leven dat ik gewoon het gevoel had dat ik gewoon een gezin compleet had. En dat was gewoon al een unieke ervaring op zich. En, uh, ja, daarom doet het denk ik nog het meeste pijn dat het zo afgelopen is. Maar ja, weet je, dat zijn dingen die gebeuren in het leven, uh, dat hoort er allemaal bij, dat maakt iedereen mee. Ik ben daar niet de enige in, uh, iedereen maakt het mee, er zijn nog veel meer mensen die er mee gaan maken. Ik hoop het in ieder geval niet meer mee te maken, ik ben er eigenlijk wel een beetje klaar mee. Maar, ja, uh, yeah, it's part of life. En dat is een gedeelte geweest van mijn 2017, een groot gedeelte van mijn 2017. En uh, het is nu uh, 30 december, morgen is het oud jaar en dan sluiten we de hele zaak af. Ja, en zoals ik al zeg, het is een terugkijk op het afgelopen jaar. En, um, ja, ik had gedacht dat het jaar anders zou verlopen. Ik had verwacht dat het jaar anders zou verlopen. En um, het, het, het jaar is nu niet slecht, want het is nog steeds goed. Maar, weet je, je hebt bepaalde verwachtingen van een jaar en uh, dat het is gewoon echt als... als donderslag bij heldere hemel ineens verandert. dat is dan gewoon een hele aanpassing en uh, die aanpassing heb ik gedaan en ja op dit moment is mijn leven nu gewoon totaal anders en positief en lekker en dat voelt goed en ik heb me nu uh, ik hou mijn, ik hou mijn cirkeltje heel klein ik omring me alleen met mensen die, uh, die positief in mijn buurt zijn en die uh, ja, die, die, die uh, een, een betekenis hebben in mijn leven en voor de rest is er uh, geen plek voor andere mensen. En dat uh, is wat ik uh, gisteren al uh, vertelde bij mijn laatste uitzending. Uh, heb ik het idee dat als jij uh, een, een, een uh, contact hebt met een vrouw of wat dan ook, dat, uh, en je gaat er ermee uit en je doet er leuke dingen mee en je hebt het gezellig, dat daar gelijk een soort van verwachtingen aan zitten. En die verwachtingen kan ik ook gewoon niet waarmaken op het moment, omdat ik daar gewoon helemaal niet aan toe ben. En ik hoor uh, uit mijn buurt ook van, uh, vooral mannelijke mensen, <laughs> vrienden slash collega's, die zeggen van ja, maar dat is toch leuk om een vrouw in je buurt te hebben joh, waarom zo moeilijk? Ga gewoon lekker je gang en, en heb plezier en ja, dat is misschien ook wel zo, maar bij mij komt er gewoon meer bij kijken, weet je. En het is misschien de ervaring en, en het verleden dat ik heb meegemaakt en... Dat ik me gewoon een soort van afgesloten heb voor die, uh, voor die uh, gevoelens, laat ik het zo maar zeggen. En dat is best moeilijk. Dat komt op zijn tijd wel weer. Maar uh, ja, nee. Weet je, ik heb gewoon qua. qua, qua nou, laat ik het zo zeggen, mijn ziel heeft een deuk opgelopen. En uh, ja, dat heeft gewoon tijd nodig om te herstellen. En ik denk ook niet dat het, uh, dat het raar is. Ik vind, uh, weet je. Als ik nu gewoon in een andere relatie was gesprongen en ik had het gewoon leuk en lief en leuk en aardig en gezellig. En denk ik dat mijn hele liefde voor mijn, voor mijn ex gewoon niet echt is geweest. Je kan je eigen niet zomaar over iemand heen zetten. Als je echt van iemand houdt kan je je eigen daar niet zomaar overheen zetten. Uh, wil niet zeggen dat ik er nog steeds aan hang. Maar uh, ja weet je, uh, liefde heeft uh, tijd nodig om, uh, om te zakken. En uh, dat, dat, nou, dat staat nu in werking, zeg maar. En uh, dat komt er voor de rest allemaal wel goed. Alleen, uh, weet je, ik red het prima zo alleen. Ik red het prima met mijn kinderen. Ik red, het, ik red het prima met mijn werk. Ik heb hartstikke leuke dingen op de planning staan. De festivals, de dingen met mijn dochters, de vakanties die eraan zitten te komen. Ja, dat, weet je, dat zijn dingen, dat zijn positieve ontwikkelingen in mijn leven. En daar hou ik me gewoon op dit moment al vast. En er komt gewoon nog veel meer aan. En dat weet ik ook. Maar uh, weet je, alles op zijn tijd. Het, het, het komt allemaal wel goed. Ik, uh, ja, weet je, ik heb geen haast. Oh, wel, ik ben 46. <laughs> ik ben de jongste niet meer. Nee, maar ik heb geen haast, joh. Ik, ik heb tijd zat. En ik ga niet geen overhaaste dingen meer doen. Ik ben nou van relatie in relatie gehopt. En ik merk gewoon dat uh, elke keer krijg ik daar weer zo'n klap van, dat ik het gewoon op dit moment... Ja, weet je, ik heb het niet meer nodig. Ik, ik wil het ook gewoon op het moment helemaal niet. Ik ben er wel een beetje klaar mee. En, uh, nee, ik red het prima, prima in mijn eentje. Nou, wel leuk. Even weer een appje tussendoor. Weer een gesproken bericht, oké. Okay. Nou, op, op. Peper erin dan en gaan. En uh, niet te streng zijn hè, voor de jongen. Nee. Nou goed, ik had dus gestuurd dat mijn dochter morgen komt met een vriendje. En dat ik voor de eerste keer haar vriendje ga ontmoeten. En uh, ja, nou goed, dat wordt in ieder geval uh, even een unieke ervaring, zeg maar. Ik ga die jongen voor het eerst zien. En ja, ik ben toch de vader van dochters. Dus ja, dat ligt toch allemaal wel vrij gevoelig. Even snel een berichtje terugsturen. Bij nee, natuurlijk ga ik niet te streng zijn voor die jongen. Maar het is voor mij ook een hele, hele omschakeling om mijn dochter uh, met een nieuw vriendje te zien. Dus uh, nou, je kent het wel. Oké. Okay. Dus, bij deze. Nee, ja, weet je. Uh, we gaan het jaar gewoon lekker afsluiten. Morgen komt mijn dochter, met een vriend dus... Nou, gezellig, we gaan er een gezellig oude nieuw van maken. Uh, mensen die mij al lang volgen, die weten dat eigenlijk op de planning stond dat we naar Rotterdam zouden gaan. Ik heb ook een hele lieve, lieve vriendin uh, die uh, had aangeboden om naar Rotterdam te gaan. En ze zegt, ja weet je, daar gaan we lekker oude nieuw vieren. En uh, gaan we gaan lekker naar de Erasmusbrug en het gezellig. En er is van alles te doen. En, maar ja, goed, nou kwam ik er dus van de week achter dat ze eigenlijk toch wel meer bedoelingen erbij had dan dat ik, eh, dan ik er eigenlijk bij heb. Dus dat leek me niet verstandig, dus we hebben de hele zaak afgeblazen. Eigenlijk ben ik best een lul, maar ja, sorry, ik kan niet anders. Weet je, dat is wat mijn gevoel ingeeft en eh, dat doe ik dan gewoon. Dus uh, nee, dat, ik, ik kan dat gewoon niet op het moment. Dus dat gaan we dan ook gewoon niet doen. Dus mijn dochter zegt ook, ze zegt nee, pap, dat moet je ook niet doen. En dan gaan we gewoon lekker bij jou thuis, uh, gaan we oud en nieuw vieren. En dan komt het allemaal goed. Dus we zijn gewoon lekker met z'n drieën hier in huis. Mijn dochter, haar vriend en ik. En hey, joh, we hoeven ons wel. Uh, ik heb helaas geen tijd om zelf oliebollen te bakken dit jaar, want uh, ja, ik moet werken. Van. Uh, Morgenavond tot uh, de 31e ochtends vroeg dus ja, dan kom ik thuis om een uur of acht ochtends. En dan, uh, ja, dan moet ik er ook nog gaan slapen. Ja, en dat ik dan mijn bed uit ben is dus drie uur middags. Nou, weet je, dan is je dag al bijna voorbij. En dan gaat de avond beginnen. En uh, dan is het dadelijk wel klaar ook. Dus uh, nee, nee, nee, nee. Dat uh, gaan we niet doen. Dus ik ga allemaal uh, spullen in huis halen straks. Ik ga alle boodschappen in huis halen en we hebben geen omkijken meer naar mijn dochter en de sleutel. Die komt morgen, dus die komt er gewoon lekker in. En als ik thuis kom, dan zijn hun er ook al. Dus het komt allemaal prima in orde. En uh, we, gaan het, uh, we gaan het jaar gewoon positief afsluiten. Nou, die, appje, die appjes allemaal. Nou, weet je dan. Uh, nee, ik ken het niet. Weg uit. Nou, dat komt nog wel als jouw dochters straks uh, oud genoeg zijn. en. Uh, dat hun gewoon met een vriendje thuiskomen. Dan, uh, dan. weet je precies wat ik bedoel, denk ik. Dus, bij deze. Nee, ik heb. Uh, ja. Terugkijkend op het jaar heb ik uh, een hele leuke tijd gehad. Uh, een mooie tijd gehad. Uh, het is raar gelopen. Uh, ik heb dingen fout gedaan. Ik heb geestelijk een klap gekregen. Ik ben in het ziekenhuis gekomen. Ik ben er beter uitgekomen dan dat ik erin ging. Dat is 100% zeker. Want mensen uit mijn omgeving zeggen: oh, die zeggen Ja, weet je, je bent anders. Uh, en dan heb ik het niet over dat ik op dit moment ook erg aan het afvallen ben. Uh, want daar heb ik voor gekozen en daar doe ik gewoon mijn best voor. Maar ook gewoon het feit dat uh, ik op hun anders overkom rustiger schijnbaar en uh, ja het is voor mezelf moeilijk uitleggen omdat ik gewoon mezelf wel ja weet je ik, ik voel wel dat ik gewoon anders in elkaar zit op het moment maar voor de rest ben ik gewoon nog hetzelfde maar mensen in mijn directe omgeving zeggen gewoon ja nee maar je bent echt veranderd het is, het is alsof er gewoon meer in jou zit en je, je, je hele manier van doen is anders en, nou ja, goed, misschien is dat ook wel zo. Ik denk uh, dat je dat van jezelf niet zo goed kan uitleggen en kan zien. En, uh, maar goed, het schijnt zo te zijn. Nou ja, laten we dat dan maar houden op uh, de ervaring die ik heb meegenomen uit die periode. En uh, vooral uh, mijn ervaring in het ziekenhuis. En uh, laat, het, laat ik hopen dat het mij een, een, een beter mens maakt. En een uh, completer mens maakt. En ik, ik denk het wel. Wat ik voel, denk ik wel. En uh, nou, dan zullen we zien waar het schip strandt. En op dit moment uh, leg ik de lat voor mezelf gewoon heel erg hoog. Uh, er zijn een aantal dingen aankomend jaar dat ik aan mezelf ga veranderen. Uh, ook qua uiterlijk enzovoort. Dus uh, ja, er staat gewoon heel veel op de planning. En er staat gewoon heel veel te gebeuren. Ja, weet je, het komt allemaal goed. Het komt allemaal goed. Ik wil in ieder geval alle mensen ik bedanken die, uh, die op dit moment in mijn leven zijn. Uh, die mij steun geven, die er altijd voor mij zijn. Die wil ik gewoon heel erg bedanken. En ik hoop dat jullie uh, er in het nieuwe jaar ook gewoon weer voor mij zijn. En het is andersom precies hetzelfde. Uh, vrienden die, uh, die, die, die, die altijd voor mij klaarstaan. En mensen die altijd voor mij klaarstaan, kunnen altijd op mij rekenen. Als er iets is, het midden in de nacht. Maakt me niet uit, ik sta ook voor jullie klaar. Dat weten jullie. Um, ik laat jullie niet zakken. En ik ben blij dat jullie uh, dat bij mij ook niet gedaan hebben. Dus heel erg bedankt daarvoor. Uh, ook namens mijn kinderen. Zoals jullie weten hebben mijn kinderen het er ook heel moeilijk mee gehad. En uh, nou, ik merk gewoon dat ze gewoon weer lekker aan het uh, opkrabbelen zijn. En uh, ja, ik ben er blij om. En uh, dat gaat positief en het wordt allemaal positief en we gaan ervoor. We hebben onze schouders eronder gezet en uh, we gaan voor een betere toekomst en uh, ja, je weet nooit hoe de toekomst gaat lopen en uh, niemand die dat weet en mensen die zeggen dat ze al weten hoe alles loopt en alles gaat en ja, uh, dat is gewoon fucking bullshit en je weet nooit hoe alles loopt, maar uh, ja, we gaan het gewoon zien weet je, het is weer een, een, een leeg boek. Vanaf uh, 1 januari. Een leeg boek dat geschreven gaat worden. En uh, tja, over schrijven gesproken. Schrijven doe ik op het moment ook heel veel. Ik schrijf heel veel teksten. Ik schrijf heel veel gedichten. Ik schrijf heel veel dingen. Uh, daar gaan jullie nog wel het een en ander van zien. En uh, ja, zeker ook horen. Dus ik uh, wil jullie bedanken dat jullie uh, hebben geluisterd naar dit... Uh, Langer, misschien toch wel uh, dramatische, zouteloze stuk dat ik opgenomen heb. Maar weet je, ook dat zit ertussen. En ook dat is leven. Weet je, het is niet altijd gewoon uh, vrolijkheid en, en boeiend. En weet je, soms zijn er ook gewoon dingen waar je... Uh, gevoelenskwesties die je gewoon moet vertellen. En uh, ja, weet je, op dit moment maak ik van mijn hart geen moordkuil. En vertel ik gewoon alles wat er in me opkomt en alles wat er in me zit en... Ik vertel gewoon alles en het, het werkt ook een soort van bevrijdend voor mij. Iedereen mag weten hoe het met me gaat, iedereen mag weten wat ik fout gedaan heb, eh, wat er is gebeurd, eh, weet je. Ik, ik, ik heb daar geen problemen mee. Ik ben vanaf dit moment gewoon een open boek en iedereen, eh, Ja, iedereen mag in mij meelezen, laat ik het zomaar zeggen. Dus, hier ga ik het bij laten. Ik uh, wens iedereen een heel, heel, heel goed uiteinde. En een fantastisch 2018. En ik hoop jullie allemaal in 2018 weer te zien. En uh, te horen. En want ik hoor heel veel van jullie qua appjes en dingetjes en berichten. En ik ben daar hartstikke blij mee. Ik ga vooral zo door. Doet me goed. En ik uh, ga jullie allemaal zien in het nieuwe jaar. En mochten jullie in de buurt zijn van mij. Kom gewoon langs uh, Oudjaarsavond. Iedereen is welkom. Er staan drankjes klaar, er staan oliebollen klaar, dus vrienden en kennissen. Jullie weten me te vinden, jullie weten waar ik woon. Uh, de deur staat open, uh, mijn kinderen zijn hier. Dus uh, ja, mochten jullie gezellig in de buurt zijn en uh, met ons gezellig feest willen maken, jullie zijn allemaal welkom. Dus uh, nou, misschien zie ik jullie dan en mochten jullie niet zien dan wens ik jullie sowieso een heel goed uiteinde. En spreken we elkaar weer in 2018. Fijne dag allemaal. Latrios.